Ik zag een robot, ze heet Alice de robot, om te helpen communiceren waren soms dikke problemen om alles te geven. Ze met alles weg, ze hangt zoals een opera, je kan ze gewoon niet afzetten, want het is automatisch gericht. Ik kwam dan met een robot, zoals iRobot, de film van Will Smith, de beste robotfilm aller tijden. Ze is gekleed als een arwekijn. Ze vindt mensen gaan te rekenen, wie goed en slecht is. Zei sociale ogen, van die rode ogen, om straks goed te kunnen zien en overdag staat ze als een mis. Ze zegt echt mis worden met gevoelens, maar hij blijft er niet mee lachen. Probeer ze goed op mijn beste, maar ik sta niet de beste, want er is veel werk eraan en ook zo snel mee gedaan. Zij is niet alles van Wonderland, zij is geen sproken, zij is een Terminator, een robot vol met botox. Zij is niet Alice van Wonderland, zij is geen sproken, zij is een Terminator, een robot vol met botox. Zij is niet alice van Wonderland. Zij is geen sprookje, zij is een Terminator, een robot vol met botox. Wie is een Terminator? Ze schiet alles los erop. Ik maak schalen tussen de banken en stoelen. Ze is puur een robot vol met botox, ik heb er mee gegroeid. Het is volledig rotzooi zo het is helemaal niet cool. Ze zit vol met raden, ze heeft veel achterstand. Ik heb haar ineengestogen, maar het is mislukt. Het is niet gelukt. Dan werkt als een stuk die niet werkt zoals het moet. Ze is helemaal booi en al boeien, niet fatsoenlijk. Ze werkt op mijn toer, het is helemaal omzee. Ze zit vol met steed. Ze is voor rust door te lang te staan. Ik ben met deze robot begaan, want ze was goed voor gebruik, maar ze is niet helemaal niet juist. Zij is niet alice van Wonderland. Zij is geen sprookje, zij is een terminator, een robot vol met botox. Zij is niet alice van Wonderland. Zij is geen sprookje, zij is een terminator, een robot vol met botox. Zij is niet Alice van Wonderland, zij is geen sproken, zij is een Terminator, een robot vol met botox. Zij is niet Alice van Wonderland en zeker geen sproker om na te vertellen. Deze robot is te ellendig. Zij is een metalen rommel, gemaakt om mee te helpen, om goede dingen mee te doen, maar het is niet goed. Je hebt deze robot niet nodig, het is gewoon overborg en tijdverstilling. Ik had een kleine plastic robot, maar dat was een speelgoed met grote batterijen. Ik vond een goede robot, maar ik ben ze kwijtgeraakt door te verkopen of weg te doen. Ik vond het jammer, je kan de tijd niet toedalen. Ik stond ermee te draaien als een halve rare gek. Zij is niet alice van Wonderland, zij is geen sproken, zij is een Terminator, een robot vol met botox. Zij is niet alice van Wonderland, zij is geen sproken, zij is een Terminator, een robot vol met botox. Zij is niet alles van Wonderland, zij is Hilfrocken, zij is een Terminator, een robot vol met Botox.